Wie de daders zijn is nog onduidelijk. De kosten voor de schoonmaak werden gedeeld door de provincie. De gemeente margraten Maastricht en Valkenburg. Die willen de kosten op de daders verhalen als ze worden gepakt. Het weer. In het oosten bewolkt en af en toe regen. In het westen ook wat zon, vrij veel wind en middagtemperatuur 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er nog files op de A20 Gouden richting Hoek van Holland bij Nieuwekaak en IJssel 3 kilometer. A28 Utrecht richting Amersfoort bij de AV Dolder, ook 3 kilometer. Tot zover de verkeershiffen. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. je!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 All oh. the same.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 he's like, I still love you, and I'm like, I'm just, I mean, this is exhausting, you know, like, we're never getting back together, no. like, ever. No!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 Syrische opstandelingen zeggen dat ze de aanslag hebben gepleegd bij het hoofdkwartier van het leger in de hoofdstad Damascus. Daar waren vannacht twee explosies. In de buurt van het militaire hoofdkwartier is brand uitgebroken. De opstandelingen zeggen dat meer dan tien mensen zijn gedood. De Syrische minister van Informatie zegt dat er alleen materiële schade is. Voor het eerst is een bolletje slikker opgepakt in de trein. Het is een Fransman van veertig. Hij zat in een internationale trein van Duitsland naar Utrecht. De man liep tegen de lamp bij in een routinecontrole van de marechaussee in de trein bij Arnhem. Hij gedroeg zich verdacht en bij controle met röntgenapparatuur werden tientallen bolletjes cocaïne in zijn lichaam ontdekt. Een verslaggever van RTV Noord gaat aangifte doen tegen de ME. Het is Goos de Boer, die zou afgelopen vrijdag bij de rellen in Haren tegen de grond zijn gewerkt door een ME'er. De journalist wil met zijn aangifte duidelijk maken dat mensen die hun werk doen ongemoeid moeten worden gelaten, zelfs in hectische omstandigheden. De verslaggever zegt dat hij niet tussen de helschoppers stond en de politie niet hinderde. Het weer. In het oosten bewolkt, af en toe regen, in het westen ook wat zon.